...heeft hij ook niets opgeschreven? Nee. Wat De Radio is inspecteur. Kan de identificatie niet stoten meenemen? Ja, oké. Okay. Neem maar mee, jongens. Dus u denkt dat die hier is neergeschoten? Nee, nee, nee, beslist niet. Als dat zo was, zou die nog achter het stuur hebben gezeten. Nee, het lichaam is verplaatst, ...zodat de moordenaar kon wegrijden. We weten dus niet waar het gebeurt. Nee, althans nu nog niet.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 En hoe loop ik, Klammer? Uh, de telefoons staan roodgloeiend. Stapels waardeloze tips en maar een paar die iets kunnen opleveren. Kopieën van alles wat is binnengekomen liggen op uw bureau. Mooi. Bent u bij de ouders van uh, Jordan geweest? Ja, wist jij dat hij een vriendinnetje had? Ja. Heeft ze het er wel eens over gehad? Ja, die was er ook. Schat van een kind. Ja. Meldkamer. U heeft daar zijn Ja.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 Achter ons stortte de zee, bulderend naar binnen. En voor ons, de fakkel van Farnum. Hij was buiten zichzelf van woede. De laatste. Kom maar nog aan toe. Ze zijn weg. Wie zijn weg? Het Werkingsteam, de Russische technici. De hele bende is weg. Bergingsteam? Maar wat moest er dan geborgen worden? De beschadigde onderzeer. Dat krenk dat de Russen gestuurd hadden om die verdomme satelliet op te pikken. U bedoelt die uh, weersatelliet die een tijdje geleden uit zijn baan is geraakt?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 Technische realisatie, Léon Dubois en Ton Brudon. De regie had Hero Muller.